4 uur. Eva de Jong met het NOS journaal. De directie van Lufthansa lijkt geen vertrouwen meer te hebben in de oplevering van het nieuwe vliegveld van Berlijn. Dat had zeven jaar geleden klaar moeten zijn, maar bij de bouw is zoveel misgegaan dat het nog steeds niet duidelijk is wanneer er kan worden gevlogen. Een Lufthansa-bestuurder heeft gezegd dat hij verwacht dat het vliegveld wordt gesloopt en dat er opnieuw aan de bouw wordt begonnen. De kosten van het nieuwe Berlin-Brandenburg Airport zijn al opgelopen van 2 tot meer dan 7 miljard euro.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 Ondanks de kou hebben vannacht in Amsterdam zo'n 3000 mensen meegelopen met de stille omgang. De pelgrims trokken biddend door de straten om het zogenoemde mirakel van Amsterdam te herdenken. Daarbij braakte in 1345 een stervende man een hostie uit. Die kwam in het haardvuur terecht, maar bleek de volgende ochtend ondanks het vuur nog intact. De stille omgang wordt al sinds 1881 gelopen. Door het koude weer waren er een stuk minder mensen dan vorige jaren. De politie in Den Haag heeft gisteren meer dan 300 gereedschapskoffers in beslag genomen... die waarschijnlijk waren gestolen uit bedrijfsauto's. De koffers werden op meerdere adressen gevonden... nadat twee mensen waren aangehouden bij een auto-inbraak. De koffers staan nu allemaal op het bureau in het stadstedeloos Duinen... dat nu best vol staat. Het weer in het noorden en midden opklaringen. In het zuiden wat meer wolken, minimaal rond min 4 graden. Maar door de stevige Noordoostenwind voelt het kouder aan. In het zuiden kan het plaatselijk glad zijn. Ook overdag nog veel wind. Vanuit het noorden op meer plaatsen zon. Het blijft droog en het wordt hooguit plus 2 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Zowel BNN als VARA zijn niet verantwoordelijk voor dit programma. Rukte!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 Een hele morgen. Het is die vroege zondagochtend 18 maart 2018... en je luistert naar het tweede uur Druktemakers hier op NPO Radio 1. En dat betekent dat je nog een heel uur de tijd hebt om je telefoon te pakken... te bellen naar 0800-1121 en om mee te doen met het programma. Want hier in Druktemakers ben jij een erg belangrijke factor. Het onderwerp dat we hier in de uitzending aansnijden wil ik graag met jou behandelen. Ja, anders moet ik alleen maar muziek gaan draaien en zelf heel veel lullen... En daar wordt niemand echt blij van. Dus bel vooral naar 0800-1121. Maar wat behandelen we deze week dan? Nou, heel simpel. De sleepnet -wet. Of, nou ja, simpel... Het is nog niet meteen zo'n hele simpele wet. En het referendum wat we gaan houden over die wet is nog ingewikkelder. Want in feite komt die wet er toch wel. Wat we ook allemaal stemmen aankomende woensdag. Dus ondanks dat het allemaal zo ingewikkeld is... en eigenlijk is dus ook een klein beetje nutteloos... gaan we het er toch nog een uurtje over hebben. Laat van je horen. Heb jij een mening, een denkwijze... een gedachte die je aansluit op wat je hier hoort in de uitzending... of die juist alles tegenspreekt, dan wil ik jou ook graag spreken. En dat kan wanneer jij belt naar 0800-1121. Tussendoor wel een klein beetje muziek. Laat het voor iedereen leuk houden. Als je toch muziek draait, dan uh, ook maar muziek waar je vrolijk van wordt. Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Hij stond een paar jaar geleden nog gewoon op pingpop, hè? Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. De, Met luxe de nieuwe wet op inlichtingen en veiligheidsdiensten, die komt er sowieso. En eigenlijk is dat ook wel nodig, ook. Want de vorige, die stamt uit 2002. En inmiddels zijn we op technologisch en op communicatief vlak... toch echt wel een paar levels omhoog... In 2002 was er bijvoorbeeld nog helemaal geen WhatsApp, er was nog geen wifi... en heel erg langzaam internet. Mijn hemel, hoe heb ik die tijd overleefd? Maakt niet uit. De WIV die komt er dus sowieso. Een wet waarmee de AIVD en de MIVD bijvoorbeeld een hele wijk kunnen aftappen... en die informatie drie jaar lang kunnen bewaren. Sommige mensen die horen dat en denken, no fucking way, ik heb ook mijn geheimen... en ik wil dat alles geheim blijft en bij mij blijft. Maar andere mensen die halen hun schouders op en denken, ja boeien, ik heb toch niks te verbergen... Maar dat is niet altijd waar. Dat ondervond ook Roel Maaldrink van het YouTube-kanaal Voxpro. Hij vroeg de mensen op straat: Heb jij iets te verbergen? Wat is je pincode? <laughs> je wordt gek. Man. Is dat een serieuze vraag? Dat is een serieuze vraag. Dat ga ik toch niet vertellen. Ik heb niks te verbergen. Dat is iets wat heel veel mensen zeggen. Maar is dat nou eigenlijk wel zo? Dat ga ik onderzoeken in het grote 'Ik heb niks te verbergen' experiment. Wat vinden jullie van privacy? En als je niks te verbergen hebt, is het prima toch? Als je wel iets te verbergen hebt, dan uh, je ook. Niks te verbergen? Ik heb niks te verbergen. Ik heb ook niks te verbergen, nee. Ik heb eigenlijk niks te verbergen? Nee, ik heb niks te verbergen. Niks te verbergen? Nee. Niks te verbergen? Nee. Niks te verbergen? Nee, echt niet! Waar woon je? Uh, in Utrecht. Waar? Op Zuilen. Welke straat? Ja, ja, goede vraag. Huverduivheistraat. Welk huisnummer? Ja, zie ik, heb toch iets te verbergen. <laughs> niks te verbergen? Nee, nee, ik ben een heel open persoon. Heel open? Ja. Dan pak ik even een aantal vraagjes erbij. En welke pornosite checkt u altijd? Uh, RedTube. En waar zoekt u dan op? Uh, iets met zaad. Ja. En wat is uw pincode? Nee, dat ga ik niet zeggen. Nee, nee. Nee? nee die niet. Nee. Maar u heeft dus niet echt iets te verbergen? Volgens mij niet. Hoeveel verdient u? Oh, kijk. Ja, dat hoeft niet iedereen te weten. Nee? Nee, toch nee. Ook niks te verbergen? Nee. Nee. Privacy, dat is niet zo belangrijk. Nee, nee. Uh, wanneer ben je voor het laatst naar de dokter geweest? Uh, Vorig jaar. Waarvoor was dat? Voor mijn hoofd. En uh, uh, wat is je creditcardnummer? Uh, ja, dat is, dat is privé. Dat is wel privé. <laughs> ja, ik heb niks te verbergen. Wanneer ben je voor het laatst naar de dokter geweest? Uh, vorige week. Waarvoor was dat? Ja, dat vind ik al privé. Ik heb ook niks te verbergen, nee. Ik zou niet weten wat. Wat is uw pincode? Pincode? Oh, dat, uh, dat doe ik niet, dat doe ik niet mee met spelletjes. Nee. Nee? Nee. U had niks te verbergen. Nee, maar dat ga, dat ga ik niet vertellen. Natuurlijk. Dat zijn uh, dingen die je moet voor, je, voor jezelf houden. Ja, inderdaad, jij hebt een betraptegers op. Ja, ja, ja. Ik heb eigenlijk niks te verbergen. Uh, hoeveel kinderen heeft u? Drie. En welke <laughs> school gaan de kinderen? Montessori. En waar? In de stad waar ik woon. Welke stad is dat? Maar mag wil echt even weten waarom je het eigenlijk allemaal wil weten? Maar ik ben even aan het kijken of hij iets te verbergen heeft. Oké, okay, dus dat heb ik wel te verbergen. Ja, klopt. Ja. Ik heb <laughs> toch wel wat dingen te verbergen. Toch wel, hè? Ja. Roel Maaldrink van het uh, YouTube-kanaal Voxpro. En ondanks dat hij heeft aangetoond dat echt iedereen wel iets te verbergen heeft... Zijn er nog steeds mensen die denken van... niet We hadden bijvoorbeeld eentje in de uitzending. Ik ga zijn naam niet meer noemen en zo. Maar er zijn pincodes, adressen en bloedgroepen... en uh, YouTube-sterren en weet ik wat allemaal... over, over, over tafel gegooid hier. Favorieten, voorkeuren en weet ik wat allemaal. Ehm um... Maar ja, heb jij wat te verbergen? Dat is een beetje mijn, mijn vraag aan ja, jou. Ben jij zo iemand die zegt... nee, ik heb niks te verbergen, je mag alles weten van me? Of heb je toch wel je eigen geheimtjes? Waar ligt voor jou de grens? Tot hoeveel info ben jij bereid aan de veiligheidsdiensten te geven? Wat zou je liever voor altijd geheim willen houden? Is dat je pincode, je adres, je salaris, je vakantiebestemming... het adres van je affaire? Daar ben ik benieuwd naar. En dan zonder dat ik meteen hoef te weten waar je woont... en met wie je affaire gaat en waar je op vakantie bent... en uh, hoe je dat betaald hebt van je dikke salaris... Maar als je het wil vertellen, voel je het natuurlijk vrij. Hè? Dat mag natuurlijk altijd. Ik bedoel, uh, 0800-1121 is het telefoonnummer. Of stuur een appje via de NPO Radio 1 app. Hoeveel heb jij te verbergen? En hoeveel informatie wil je prijsgeven? Dit is Bruce Springsteen. Videos on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I just lived in a jump like this. There's something happening somewhere. Baby, I Van de grootste artiesten aller tijden toch wel, hoor. Ja, jawel. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, Radio 1. Daniel, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, even de grootste artiesten aller tijden. Oh. Een paar leuke songs gemaakt, maar goed. Nou, nou, nou. Hou, hou, hou. Ja, ho, nou, maar, neem maar, neem maar, Daniel, we hebben luk... elkaar vaker gesproken. En ik vind het altijd best wel fijn om jou aan de lijn te hebben. Maar in mijn programma, ik weet het, ik ben een, uh, een Radio 1-presentator, dus ik moet allemaal objectieven en weet ik wat allemaal, hadden. dat doe ik ook niet altijd trouwens. Maar uh, er is één ding wat we niet gaan doen, Bruce Springsteen afvallen, dat doen we echt niet. Omdat jij dat zegt, terugkomt Omdat ik het zeg, ja. Nee, nee, nee, nee. Dus als er iemand is waar we echt niet aan komen, de, de pauze kunnen we helemaal afbreken, we kunnen de grootste Nobelprijswinnaars afbreken, we kunnen alsnog over Stephen Hawking allemaal nare dingen gaan zeggen, ondanks is hij dood. Maar Bruce Springsteen, dat... Uh, Oeh... Yeah, no. Ja, nou. Lekker lul is ook een dorp. Goed. Maar moet je nou zo wat te verbergen hebben? Kijk... Oh, um... ja. Sorry, ja. Uh, even, even wat, uh, wat goede wetenschap. Maar op het moment dat je weet dat, je, dat er een, een wereld buiten jou is... Hoor, rond je eerste levensjaar, dan begin je gewoon met liegen. Dat weten, dat weten pedagogen, weten dat. En psychologen weten, gedragspsychologen weten dat wij gemiddeld zo'n 100 à 150 keer per dag liegen. En dan hebben we het alleen al naar mensen uh, zelfs, uh, waarvan we houden. Dus we doen niet anders. Deze wereld, zoals Simon Carmichael het uh, ooit zei... hangt toch ook van viezigheid aan elkaar... Dus uh, hoe zou je niet iets te verbergen hebben? Ik denk dat wij continu aan het misleiden zijn en aan het verbergen zijn. Ik heb die sleepwet doorgenomen, de pro en contra's. En Carmichelt had gelijk. Deze wereld hangt van viezigheid aan elkaar. Ik heb het overzicht ook helemaal niet. Ik denk dat weinig mensen die dat, dat overzicht zullen hebben, en zelfs die zullen hun schouders moeten ophalen. En, um, en ja, daar wil ik het bij laten. Het is, het is, gewoon, het is gewoon toch allemaal in grote smeerlapperij. Ik doe er zelf net zo hard aan mee. Ik moet wel, we moeten, we moeten de hele tijd liegen en misleiden. Kijk, en, en, en hoeveel van die gelogen informatie... en misschien ook wel informatie die waar is... zou je willen prijsgeven in, in ruil voor veiligheid? Uh, ja, dat weet ik niet. Oeh. Want dan moet ik, dan zou ik helemaal een overzicht moeten hebben van alles wat ik de hele dag sta te liegen en wat ik ook nog eens keer zou extra zou willen liegen. Ja, nee, maar gewoon, ja, het is ja, niet zo dat, dat, dat, dat alleen niet. gelogen informatie vergeven wordt, hè? Het Wordt ook gewoon informatie, gewoon, als ik nu naar mijn moeder zou appen, hé, hey, ik ga komende zomer naar Spanje op vakantie, en dat is gewoon waar. Dan, dan, dan weten ze dat ook, zeg maar, bij wijze van spreken. Ja, goed, maar dat heeft natuurlijk ook met aannames te maken. Kijk, als ik weet dat als de staat mijn pincode weet... en dat daarmee uh, de, de kans op, uh, op, ik noem maar iets bizars... Uh, op, op aanslagen met 80% vermindert... Uh, dan ja. zou ik zeggen, nou, doe dan... Uh, die pincode geeft die dan maar aan de staat als die die ja? maar goed opbergt. Het is toch een kwestie van vertrouwen, want wat weet ja, ik, wat vind ik verder? Ja, ah. nou, ja, maar dat, dat heb ik ook een maar, beetje... Maar ik ga rare dingen zeggen over Bruce Springsteen. <laughs> nee, dat, <laughs> moet je, dat moet je echt uh, nooit meer doen. Nee, maar uh, over, over die, die pinko, nou, dat heb ik ook een beetje. Ik denk van ja... Ja, aan de ene kant, je moet, je moet ook dat soort veiligheidsdiensten en instanties... en misschien zelfs ook wel ministers, maar goed, we, we, we zijn nog zeker... Uh, uh, een soort van vertrouwen geven en er maar van uitgaan dat ze hun werk goed doen... en dan in ruil voor, voor die veiligheid. Aan de ja. andere kant is de kans ook alweer dat die pincode toch in de verkeerde handen valt. Ja, ja, ja. dat is net even die, dat risicootje, dat vertrouwen wat je, wat je moet hebben, wat je moet nemen. Ja, zo so, is het so leven. Ja. Ga je, ga je er nog uh, voor stemmen aankomende woensdag? of denk je, nou, het ik, om... uh, ik, had, ik had nooit moeten beginnen aan dat inlezen. Want nu weet ik helemaal niks meer. Dus ik denk dat ik over die sleepwet niet ga stemmen. Oh. Maar wel de andere dingen, de grote politieke partijen. Maar daar wordt het ook gewoon met de dag brutalen. Ik hoorde van, ge, vanavond al, dus afgelopen avond, Mark Rutte doodleuk zeggen. Die had hier zo'n campagne nu over ga uh, je op doenders stemmen of op schreeuwers. Mm -hmm. En dan begint hij over Turkije en Rusland. En dan denk ik, ja, dat is nou nog even de gemeente gevraagd, verkiezingen want dat heeft natuurlijk helemaal niets met gemeentes meer te maken. Nee, als je dan nog hebt over woningbeleid of weet ik wat. Hè? Dat je zegt dus, uh, vanuit Den Haag doen we ondersteunend iets om het woningbeleid in de gemeente uh, mogelijk Maar oké, okay, dan, dan, dan, dan heb je nog een zeker recht van spreken. Maar nu had hij het dodelijke in een sportje over... Uh, uh, we hebben het moeilijkheden met Turkije en Rusland. Uh, vertrouwt u op schreeuwers of vertrouwt u op doelen? Ja, dat heeft dat dan met de gemeentes te maken. Ik heb het nou, uh, sportje zelf niet gezien, maar het klinkt net als een ver van je bent show nou, het op de radio was het vanavond, dus oh, de dus afgelopen God, avond, ah. uurtje op zes, zeven weet ik wat. Ik denk maar je wil niet goed bij je hoofd ook, met je, met je af, af, nou, nou is hij echt de boel uit het kapen, dus... Kijk, kijk. Er is volgens mij nog nooit ook iemand die iets positiefs in dit programma over Mark Rutte heeft gezegd. Maar goed, dat vind ik wel. Ik, ik zeg heel veel. En over, over, over Boe Springsteen. Ik hou van alle mensen. Maar ze zijn niet hoeft groot. Ook weer, ho hoeft ook weer niet. Hoeft ook weer niet. <tot> <tot> <tot> Hé, hey, okay. Daniel. Nog een hele fijne zondag, hè? En tot ja, de volgende ja. keer. Hoi, hoi. Ja, doei. hoi, hoi. Doei, doei. Uh, Mirjam, goedemorgen. Ja, goeiemorgen. Goedemorgen wij krijg je ook niks uh, positiefs door over Rut hoor, dat gaat ook niet oh, worden. Maar uh, gaan we het over Rut hebben of gaan we het over de sleepwet? Nee, nee, nee. Gewoon nee, nee, nee, nee, even als, uh, als reactie. Nee, er zijn twee dingen die ik over die sleepwet zou willen zeggen. Zeg Ten eerste vind ik het uh, raar dat er van de uh, van, uh, van Nederlandse bevolking verwacht wordt dat we positief reageren op een wet waarvan bij voorbaat door de ontwerpers al erkend wordt dat er fouten in zitten. Mm -hmm. uh, of je er nou voor of tegen bent, dat willen we er nog buiten laten. Uh, maar zorg gewoon dat die wet goed in elkaar zit. En dat de, de, de, de punten die je nu al ziet, die uh, niet lekker lopen, dat je die er gewoon eerst uithaalt. Voordat die wet er überhaupt komt? Sowieso ingevoerd wordt als hij ja. ingevoerd moet worden. Maar dat, maar dat doen ze niet? Hij wordt toch ingevoerd zoals hij is? Ja, dat, dat, dat, dat zeker. Dat, dat volgens, mij, volgens mij wel, ja. Uh, want, ja want, wat de... ze zien dus dat er fouten in zitten. Maar die laten ze er dus in staan, want die wet wordt doorgevoerd. Maar welke fouten dan? Ik weet, dat, dat weet ik niet precies, oh, maar er, er, er, er werd in het begin, er werd in het begin uh, bij de introductie werd ook al gezegd van die fouten die erin zitten. En daar heb ik inderdaad ook eerder over gehoord. Van, en ik heb het ook ministers horen zeggen. Dus uh, ook in actualiteitenprogramma's kwamen dat soort dingen oh. al naar voren. Van, uh, dat er gewoon dingen in zitten die niet zo lekker liepen. Maar ze hebben hem toch gewoon op die manier wel doorgevoerd. Ja, ze weigeren er uh, uit, dat die dingen eruit halen. Oh ja, dat is wel een beetje onhandig. Dat is niet heel erg. Ja, nou ik vind ik oh. een beetje onhandig. Dat vind ik vind, kijk, hoe kan je hoe kan je klagen over de sessiescultuur? Als je het zelf uh, bij het kabinet. Uh, ja, vreugt, nou, dat vind ik een goeie. Dat vind ik een hele mooie. Want ik ben erg fan van de 60's cultuur geweest. En nog steeds trouwens, maar... <laughs> ik heb het er uh, ook hier en daar schuldig aan gemaakt. Het dus is, ik dus <laughs> niet redenen, maar dat moet je niet op regeringsniveau doen. Nee, precies. Ik, ik had ook wel door van, nou, voor, voor mijn Frans mondeling, een 60's cultuur, dat kan nog wel. Maar inderdaad. Oh, dat als, zeggen, dat gaat worden, ja. als je over de staatsgeheimen gaat en over, over de geheimen van, van het volk en over buitenlandse betrekkingen en wat ze allemaal ook maar doen in Den Haag. Ja, dan wordt, wordt een 60's cultuur wel heel erg matig. Uh, ja, nee, dan moeten even die kinderziektes er nog uit ook. Dat vind ik ook wel. En daarbij, er wordt iedere keer... Uh... Ja? Nou, ik wil niet zeggen gedaan alsof. Ik bedoel, tuurlijk, er uh, moet heel... Is he helaas is er steeds meer werk uh, aan, aan uh, hoe houden we het veilig. Uh, maar... Uh, het is natuurlijk niet zo dat je... Uh... Maar je kan ook vragen stellen bij uh, hoeveel is het goed en hoeveel is het... Uh Blijft het altijd veilig als de regering steeds meer bevoegdheid krijgt... om dingen van je te weten? Nou, zeker. En, en, en blijft het altijd veilig als diezelfde regering... om de vier jaar wisselt. Want uh, hoe nu de constructie een beetje is... is dat dus, uh, het wordt door elkaar allemaal gecontroleerd... en de ministers controleren dan weer die, uh, die, die, die, die, die, die veiligheidsdiensten. En dat moet dan weer volgens een wetboek gaan. En er is weer een speciale commissie voor en andere mensen. Maar ja, uh, die roeleren ook de hele tijd uh, om de zoveel tijd... omdat we ook weer andere mensen kiezen. En ik hoorde uh, gisteren... Uh, bij collega Jort Kelder op, uh, op, op Radio 1... Dat, uh, dat vond ik wel een opmerkelijke, maar ook wel weer kloppende uitspraak ergens... Uh, dat de, deze sleepwet die, die is dan niet Hitler-proof. En daarmee bedoelen ze... Stel je voor, er komt dus iemand als, als, als, als, als, als een uh, Hitler op de, dezelfde manier aan de macht van jongens, uh, volg mij allemaal maar... en ik ga het dus allemaal even regelen hier. En iedereen zegt, ja, wat goed, wat een leuk idee. En, die, en we geven iemand maar alle macht... en alle bevoegdheden en alle informatie. Je weet niet wat ze ermee gaan doen. En dat kan nu nog, uh, hoeft het helemaal niet zo te zijn. Nu denken we allemaal, nou, topregering... we geven ze alles wat we hebben... en ze mogen ons allemaal aftappen. Maar voor hetzelfde gaat zitten over tien jaar... de hele gekke andere mensen in Den Haag... waarvan, waarvan we allemaal denken, ho, ho, wacht even. En die mogen ook al die informatie maar gewoon aftappen... en weet ik wat. En dan, dat, dat is wel een dingetje... Nog, denk ik. Nou, als je ook kijkt naar de Tweede. Dan kom je dus inderdaad bij uit, maar naar de Tweede Wereldoorlog. Uh, zeker in Nederland zijn de Joden uh, vrij makkelijk afgevoerd. Uh, hoe kwam dat? Omdat we hier alles keurig geregistreerd hadden. Ja, dus je, je, je ging gewoon inderdaad naar, naar, naar het bevolkingsregister, je kon zo nalezen. Wie, wie, wie Jood was. Nou, en wie. Je, je, je kon het aan nou het einde jezelf zien na ze. Je... Ja, tuurlijk. Nee, maar dan moet je wel eerst weten dat ze het waren. Want anders Ja, dat is, al waar, ook. dat is wel waar. Dus, uh, maar, maar, dus... En, en, kijk, zaken die nu niet strafbaar zijn. Dus, uh, Zelfs mensen die... Uh, ik bedoel, ik heb ook van alles... Te, ik ben redelijk gesloten over het algemeen. Dus ik heb zeker dingen te, te, te, te ja. verbergen. zal ik ook altijd zeggen. Ja. Um, Wat is je pincode? Dat gaat je al helemaal niks aan. Maar over mijn privéleven gaat je ook, uh, zal ik, het zal ik het vriendelijker zeggen? Maar daar wil ik gewoon niet veel over kwijt. En zeker niet uh, tegen mensen die ik niet ken. Dus nee. uh, in die zin ben ik sowieso... Uh, dat ik denk van laat maar zitten. En... Maar uh, dingen, zaken die, die sowieso nu... voor mensen die wel heel open zijn enzovoort... maar die dus inderdaad nu al allemaal dingen kunnen... kunnen op internet enzovoort kunnen... en die niet strafbaar of niet raar of fout gevonden zouden kunnen worden. Ja, wie zegt inderdaad dat dat over een aantal jaren... Ik bedoel, ik zie het niet heel snel zo scheef gaan. Maar uh, misschien. Je, je weet inderdaad niet wat, wat nu wel zou kunnen. Of je er later toch niet op, uh, op nagetrapt wordt. Precies, precies. En. Um... Uh, wat ik toch even nog wel van je wil weten dan, eh, Mirjam... omdat je toch zegt, ik ben een beetje gesloten... ik hoef niet alles van vrij te geven. Uh, waar ligt voor jou, voor jou de grens? Wat, in in ruil voor veiligheid, dan in dit geval. Want laten we wel eens die wet, die, die, die, die WIV, de aftapwet, hoe het ook wel noemen... die is natuurlijk eigenlijk gewoon in het leven geroepen... om het allemaal maar veiliger hier te maken... en aanslagen te voorkomen en criminelen op te pakken... en weet ik wat allemaal. Uh, maar hoeveel ben jij bereid van je privacy in te leveren... in ruil voor veiligheid? Tot, tot hoever gaat die grens bij jou? Nou, de nadigheid is... wat, wat, wat die vorige manier... Inderdaad, ook zei je, mist het overzicht als, uh, als leek. Dus dat, dat kan je niet echt zeggen, maar op zichzelf hebben uh, we hebben in Nederland, godzijdank, geen grote aanslagen gehad. Nee, laten we het in godsnaam zo houden. Dus, nee, precies. Dus uh, dat was ongevergd hout, begrijp ik. Sorry? Ik, ik, nou, ik, hoorde, ik dacht dat ik je hoorde kloppen. Ja, zeg ik, ik ongeveer was het ongeverfd hout, vroeg ik. Dus. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, ik denk, volgens mij wel, maar ik, ja, ik ben niet van het ongeveer. Ik, ik klop meestal gewoon. Ik ben er wel een beetje bij gelovig, maar het hoeft niet per se op, op ongeverfd hout bij mij altijd. Ja, nee, goed. Uh, nee, maar, maar ik, ik klopte inderdaad even. Want ik, ja, ja, ja, precies. Ja. Ja. Nee, maar het, het, het, het, uh, ik heb het idee... Uh, en, uh, ja, misschien sla ik dus gigantisch lang mis... maar ik heb het idee dat het uh, relatief veilig is in Nederland. Ja. Uh, dus, inderdaad. Uh, en ja, wat ik ook zeg, ik vind het... Uh, vrijheid is, is een, een groot goed voor mij. Precies. En uh, met, sowieso worden al... Zijn, in hoeverre ben je nog vrij? Laten we eerlijk zijn. Want uh, alles, alles wordt aan elkaar gekoppeld en aan elkaar geknapt. Eh, uh, bedoel ik aan, aan bestanden en, en uh, de, de, Ja, ze, weet, de... ze weten eigenlijk volgens mij best wel, best wel veel van jou. Ze weten veel van je, ja. dat, is, dat is gewoon echt niet grappig meer. Dus ja... En, dus als ze dan ook nog, uh, en ik weet best hoor dat er een aantal stappen voor nodig zijn... maar dat ze dan mm -hmm. inderdaad ook nog op, op een achterdeurmanier, op een gegeven moment in jouw privégegevens kunnen komen, ook nog eens legaal. En laten we eerlijk zijn, dat is ook al gezegd... maar hoe vaak is het ook niet dat je hoort van... ja, uh, inderdaad, die mensen waren wel in beeld, maar... Uh, ja, ja, dat hoor je heel vaak. Dat hoor je heel vaak ja. van, we hadden, dus hadden hem al Hoi... in beeld, ja. Ja, dus waarom zou je die hooiberg nog groter maken... als je, als je, als je de spelde toch... Niet op de juiste... Dat uh, is een hele goede meer. Dat is tof tot na. Waar. Waarom zou je nog meer informatie gaan verzamelen als je ze al in beeld hebt... en door de informatie eigenlijk de boom het bos niet meer, niet meer ziet? Dat is een hele Nee, hele en ik, ik oh. geloof echt wel, hoor. Dat ze er genoeg mensen... Dat ze, kijk, ze zullen, zullen, zullen gerust ook zaken tegenhouden, hè? Ja, Er dus niet zwart te maken ja, nee, goed, over ja, dat, nee. dat, dat, dat ze geen goed werk doen. Nee. Maar op zichzelf vliegt er ook behoorlijk wat doorheen. Eh, eventueel in het buitenland of wat dan ook, hoor. Maar het, het, het, het, het, het dat zou hier uh, ook kunnen gebeuren... Maar dat bedoel ik van, ja, euh, laat dat allemaal goed gaan... en hou de mensen, laten we mensen hun privacy houden. Mirjam, dankjewel voor het bellen. Ja, prima, jou ook bedankt. En nog een fijne zondag. Hees Een te maken. Kijk, je hebt mensen die ja, allemaal heel negatief zijn... en het allemaal heel negatief inzien. We gaan helemaal naar de kloten met deze wereld. Verkeerde mensen komen aan de macht. Niets is meer geheim. We kunnen er beter nu een einde aan maken dat is allemaal wel een beetje erg pessimistisch. Hoor. Je, je kan het ook stukken positiever inzien. Je kan ook stukken positiever ingaan staan in de nieuwe aftapwet. Net zoals de druktemaker Matthias Valk bijvoorbeeld. Ja, feest! Aankomende woensdag zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. En dan is er eigenlijk maar één belangrijke vraag. En dat is, stem je voor of tegen de sleepwet? En wat opvalt is dat bijna alle jongere partijen tegen zijn. Eigenlijk is alleen de jongerenafdeling van het CDA voor en dat is gek, want bij hun kijkt God al bij alles mee over de schouder. En dat lijkt me een stuk goedkoper dan dat de IVD het nog eens dunnetjes over gaat doen. Maar goed, bij de andere partijen is er dus een generatiekloof. En dat blijkt ook uit de peilingen. Oud stemt voor, jong stemt tegen. En dan wil ik zeker niet beweren dat jongeren altijd gelijk hebben. Echt niet. Maar als bij mijn opa het internet kapot is, gaat bij mij de telefoon. En dus zegt ook Buma niet te gaan luisteren naar het referendum... want hij is ook zo'n bejaarde die denkt dat de tegenstemmende jeugd... het in de toekomst na een telefoontje wel weer opkomt knappen. Maar er is één groot voordeel van de sleepwet... waar ik nog geen enkele jongeren over heb gehoord... terwijl juist zij dit op waarde zouden moeten kunnen schatten. We krijgen, eindelijk... Een door de overheid gesubsidieerde, centraal geregelde... alles-inclusieve cloud. Hell yeah. Dus de volgende keer dat je je wachtwoord bent vergeten... bel je gewoon de AIVD. Geen gezeik meer met vragen over de meisjesnaam van je moeder... en op welke basisschool je zat toen je vijf was. Weet jij veel. En dat hoef je ook allemaal niet te onthouden... want de AIVD kan toch wel zien dat jij het bent. Uh, heb je je harde schijf laten vallen? Ben je foto's kwijt? Bel de AIVD. Krijg je er misschien wel gelijk satellietfoto's bij... van die ene back-to-nature-vakantie waar je niet eens... een Polaroid mee mocht nemen. Wil je grote bestanden delen met je vrienden of collega's? Steek die premium versie maar in je reed transfer. Geef je relaties via DigiT selectieve toestemming. Klaar is Kees? Uh, ook voor de politiek zijn de mogelijkheden eindeloos. Is de VVD weer eens bonnetjes kwijt? Nee hoor. AIVD to the rescue. Weet Wilders niet meer precies wat hij nou allemaal geroepen heeft? AIVD heeft het opgenomen. Uh, belastingaangifte, geen blauwe envelop, maar een blauwe knop op AIVD.nl. En dan is echt alles alvast voor je ingevuld. Zo kan het ook, belastingdienst. Of wat te denken van de AIVD als sociaal netwerk. Weg met Twitter, weg met Instagram. He, als ze big data kunnen analyseren, dan moet een simpel algoritme dat alleen de foto's plaatst waar je het leukste op staat, de peulenschil zijn. En misschien twijfel je al een tijdje over je relatie. Ben je bang dat je partner iemand anders ligt te palen? De AIVD heeft infrarood roodbeelden voor zijn gps-locatie. En als we zijn, dan breiden we de wet nog snel uit met één groot account voor Spotify en Netflix. We zijn tenslotte één grote Big Brother Happy Family. Man, man, man. Wat is die wet voor de inlichtingen en veiligheidsdiensten toch eigenlijk een goed plan? Er is geen enkele reden tot paniek. Vraag de AIVD donderdag maar wat ik gestemd heb.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 Set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach, and won't you turn the other cheek, Father, Father, Father?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 But no love where's the love, y'all. Come on, Adam. Now, what's the truth, y'all? Come on, Now, where's the love, y'all? You're people dying. Children hurt, pain and crying. When you practice what you preach, and you turn the other cheek.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 Whatever happened to the values of humanity Whatever happened to the fairness and equality Instead of spreading love, we're spreading animosity Lack of understanding, leading us away from unity That's the reason why sometimes I'm feeling under That's the reason why sometimes I'm feeling down It's no wonder why sometimes I'm feeling under Gotta keep my faith alive till love is found people oh, oh. dying Children hurt, pain, and I'm crying When you practice what you preach And what you turn Black Eyed Peas, Where's Where is the love? Where the hier op NPO Radio 1. Want je luistert naar het programma de druk te tot aan 5 uur kun jij meepraten? Door te bellen naar 0800-1121... of door een appje te sturen via de gratis te downloaden... NPO Radio 1-app, dat kan in de Google Play Store of in de App Store. Ligt eraan wat voor telefoon je hebt natuurlijk. En dat meepraten, dat kan natuurlijk over de sleepwet. De aftapwet, de WIV, aankomende woensdag. Dan uh, gaan we massaal stemmen met z'n allen op de gemeenteraadsverkiezing, of voor de gemeenteraadsverkiezing... of voor je gemeenteraad, of nou ga je stemmen met de gemeente. Maar ook dus het referendum, het raadgevende referendum, het laatste... voor of tegen die, die, die sleepwet. Dan heeft ze niet heel veel zin meer, want daar komt er wel doorheen. Maar als je nou nog echt denkt van... ja, maar ho, ho, ik ben het hier echt mee oneens... of er moet echt iets veranderen... stem dan gewoon nee... Want dan gaat in Den Haag, ik geloof er echt in, dan gaan ze in Den Haag er sowieso nog even naar kijken. Dat duidde dat, dat, me ja, goed, dan ben ik misschien wel een beetje naïef in. Meepraten kan dus 0800-1121 en uh, ja, dit vind ik dan toch alweer, uh, ja, opmerkelijk. Uh, paddenstoel, goedemorgen. Ja, goeiemorgen met Paddenstoel. Dag, Paddenstoel. Uh, is, dat, is dat je echte naam? Ja, mijn naam is geheim en uh, oh? dit is de uh, codenaam. Ah, de codenaam. En uh, waarom kies je dan voor Paddenstoel, als ik vragen mag? Nou, omdat hij nergens anders voorkomt. Is dat zo? Is er geen enkele. Is er geen Wim Paddestoel? Nederlander die uh, Paddestoel heeft. Echt waar niet? Nee, nee. Maar in elk geval. Uh, oh. Die wet gaat gewoon door. Dat heb ik al 80.000 keer gehoord. Ja. Ja, die wet die gaat gewoon door. Ze hebben gewoon uh, lak aan de Nederlanders. Nou ja, lak Kijk aan de Nederlanders. Kijk maar naar de, de Europese Grondwet. Lak, lak aan de Nederlanders. Lak aan de Nederlanders. Als er geen referendum was geweest. Hadden we die wet ook gehad, toch? Dan hadden ze gewoon een bepaald. Zullen we deze wet invoeren? Of, of, of. Nee, maar dit is gewoon onzin. Want de. Uh, bijvoorbeeld de Europese Grondwet en de Oekraïne referendum. Ja. Nou, daar hebben iedereen nee gestemd en het gaat toch door. Ja, maar het was raadgevend. Het was niet... Ja, niet dat niet... maakt helemaal niet uit. Ja, uh, dat maakt wel uit, anders dan als, als het beslissend, het was Het is was gewoon geweest. voor de hier gewoon nou, laten Nederlanders maar stemmen. Uh, we doen toch wat we willen. Maar, doen... maar oké, okay, stel je voor dat, dat wij over elke wet zouden moeten stemmen. Nee, natuurlijk niet. Nee, dus, maar dus ze doen toch sowieso al een klein beetje wat ze willen dan, of niet? Het is natuurlijk belangrijke dingen die de mensen aangaan en de privacy gaat de mensen wel degelijk aan. Ja. Het probleem de... is okay. dat uh, die wet gaat door, daar doen we niks aan. Nee. Gebeurt toch. Dat gebeurt toch, inderdaad. Wel met het vier maanden vertraging, ik... dat wel, maar het gebeurt toch, ja. Nauwelijks nou vertraging. Vier maanden. Het probleem vind ik dat alles ongecontroleerd doorgespeeld wordt aan buitenlandse veiligheidsdiensten. En de Mossad, de CIA, de MI5, uh, de Turkse leider, Is dat ik zo? ben zijn naam kwijt, Edouan. maar elf, ja, hè, misschien nog naar Poetin. Is dat zo? Wordt het allemaal aan doorgespeeld? Is dat zo, ja? ja. Uh, die gegevens komen dan toch... Maar hoezo, hoe komen die daar dan? Nou, dat is uh, afgesproken, dat is uh, de uh, uh, alles wat is opgeslagen wordt. wordt gedeeld met buitenlandse veiligheidsdiensten. Oké, okay, oké. Okay, okay. Dus ook mijn, die die ook, ook, ook mijn whatsapp kan je dus maken. niet meer nagaan waar het blijft. Nee. Nee, precies. Nou, dat is bijvoorbeeld uh, die man met die oog op stokjes van D66. Uh, hoe heet weer? Oh ja, Pechtold. En dan heb je Buma van de coalitie dichtgespijkerde Bende, die hebben na de Amerikaanse verkiezingen de heer Trump een gestoorde gek genoemd. Nou, als wij dat zouden doen en je staat op een gegeven moment, je gaat met vakantie naar New York of Chicago en je komt daar op het vliegveld aan en ze hebben dus die informatie dat je zulke dingen hebt gezegd. Ah, joh. Nee, toch. Nee, pa Ach, padden paddenstoel. Alsof... Dan maak je jezelf wel te belangrijk, hoor. Alsof ze jou is dan op te wachten met, met, met een hondje van... Oh, die heeft Trump een idioot genoemd. Nou, dan stuurden ze je nee, terug. Nee, dat maar is toch in de, in de jaren zestig, uh, oh. heb ik zelfs meegemaakt nog, ja, nee. werden mensen opgepakt ah, omdat ze Nixon of Johnson een moordenaar noemden bij demonstraties. Ja, ah, maar dat was toch... Dat, dat, dat, dat, ja, die... nee, maar tegenwoordig kan je gewoon Trump een, een gestoorde gek noemen. Tuurlijk, maar oké, okay. het is wel zo dat inderdaad alle mensen toen, dat, is, dat vond ik wel een beetje eng, dat toen tijdens de inauguratie van Donald Trump uh, zijn er 1,3 miljoen mensen of zo bekeken uh, die... Um, uh, de, een Facebook-pagina hadden geliked tegen Donald Trump of zo. Dan gingen ze opzoeken wie dat waren of ze ook bij de inauguratie aanwezig waren en zo. Dat is wel een beetje, ja. is een beetje creepy. Maar ik denk niet dat als ik hier nu zeg... Dames en heren, Don, wacht even hoor. Dames en heren, Donald Trump is echt een gestoorde idioot. Nou, ja, ja, op, met, ik kom New York toch wel in hoor. Ik ga niet. Okay. Zo belangrijk ben ik ook weer niet. Hey, als Jan de boerelul zoiets zegt... Dan, Vind je mij uh, nou een boerenlul? Nee, als Jan de voeren lul dat dan heeft dat uh, geen consequenties, nee, maar ik bedoel, mensen die dus hier in de coalitie zaten om dus een regering te vormen, ja. die dat zeggen, dat zijn dus uh, ja, toch wel mensen die dus even moeten gaan nadenken wat ze zeggen. Tuurlijk, tuurlijk, maar je moet altijd een beetje nadenken wat je zegt, toch? Je moet altijd de rekening houden helemaal in zo'n functie. Je moet, je moet bijvoorbeeld niet gaan zeggen dat je in Rusland bent geweest als je niet bent geweest. Je moet gewoon nou, altijd blijven nadenken over wat je zegt. Dat, is, dat, nou, dat spreekt voor zich, toch? Paddenstoel. Ja, ja. ja. Dus ben, jij, ben jij voor uh, of ben jij ik, tegen eigenlijk? Tegen deze wet? Ik ben. Uh, 10.000% ben ik tegen. 10.000%? Dat ze de, de mensen controleren die het kwaad in de, in de zin hebben. Ja, dat is logisch. Ja. Maar uh, dan iedereen die dan onschuldig is, dan toch op een gegeven moment helemaal uitkleden? Nou ja. Uh, dus alles weten van die mensen? Ja, dat, ben ik, ja, het, dat, dat, dat doen ze volgens mij Kijk, dat hele, dat hele, Het laat... hele idee van zo'n sleepnet is dat ze inderdaad alles meepakken. Dat wel. Ja, ja. En dan vervolgens alleen dus de, de, de, de, de, de, de verdachte personen. Die halen ze uit die gaan ze helemaal onderzoeken. En de rest, flikkeren ja, ze we. Ze gaan niet dat iedereen hopen, helemaal, nieuw, uh, helemaal onderzoeken, toch? Uh, het, het leuke is dat ze gewoon al die informatie... bijvoorbeeld al bij de buitenlandse diensten hadden... van al die aanslagen in Europa. En dan zeggen ze achteraf... ja, ze waren wel in beeld. Ja, precies. Ja, dat is dus een dingetje inderdaad. Dat is eerder genoemd door deze, deze uitzending. dat Door de die enorme die, berg die, die aan die informatie... nou, me niet zo. Door die enorme berg aan informatie... zijn ze dus te laat achtergekomen wie het nou precies was. Maar was diegene wel in beeld? Ja, dat ga je niet helemaal tegen nu natuurlijk. Want nu heb je alleen nog meer informatie waar je doorheen moet... om maar de juiste ja, verdachte persoon te vinden. Dat, dat, dat is inderdaad wel... Een een gek dingetje. Ja, ja. Nou, dat, uh, dat wilde ik even zeggen. Dus en, dat ik het er niet... Uh, ben. Ik ben heel erg tegen deze wet. En niet tegen de wet of ze zelf voor controleren, yeah. maar het ongecontroleerde van die wet. Dat je niet weet wat er met al die gegevens, hoe lang ze uh, bewaard blijven, met wie ze gedeeld worden, nou, dat is allemaal onbekend. En uh, daar wordt ook geen antwoord op gegeven. Ook niet door de heer uh, directeur van de, uh, de uh, MID en de AIVD. Nee, Nee, ja, ja. Ik, uh, ik vind het een lastige kwestie, omdat ik ergens denk, ik vertrouw die gasten wel. En laten ze maar gewoon drie maanden drie, ma drie jaar uh, bewaren. Prima. Wat hebben ze nou aan mijn boodschappenlijstje? Wat hebben ze nou aan mijn vakantiefoto's? Die gooi ik ook op Instagram trouwens. Dus ja, weet je, niet mijn boodschappenlijstjes, maar mijn vakantiefoto's. Ja, maar nou ben je bijvoorbeeld een activist op een of andere manier. Van, van, nou ja, dan uh, kan het tegen je gebruikt worden. In, in het buitenland ook. Ja, dat maar dat, ja, dat, ja, maar dan maak je dat... jezelf toch weer zo groot. Dan maak je jezelf toch zo belangrijk als je dat, als je dat echt denkt. Als je dan echt denkt dat jij niet meer naar... Nou, nou, nou, nou, bijvoorbeeld Amerika kan, omdat je ooit een keer hebt... dan staan, staan, staan activisten erin, Ergens op een, op een pleintje op een veld. Nou, je maakt een opmerking op de Turkse president. Nou, dan sta je bij de grens en je gaat met vakantie. En of je wordt opgepakt nou, en vastgezet. Nou, of je nou, komt uh, het land in. Nou, nou, nou, nou, echt niet. Erdogan is een enorme mogol. Weet, dat, dat, weet je, als je dat roept, alsof ik nu Turkije niet meer mag. Nou, ah, dat heb ik misschien niet geroepen. Dat heb ik we wel geroepen in de Maar eh. Uh, ja, ja, maar dan ja, maak, maak ik mezelf toch veel te belangrijk. Nee, maar het zijn dingen die allemaal kunnen gebeuren. Dat is wel waar. Dat kan wel waar. Dankjewel. En wat is. Hoe, hoe, ben je zelf ook tegen die wet? Hoe weet je nou. Ben ik tegen. Nee, ik ben niet tegen die wet. Nee. Ik Ik ben ook niet per se voor, maar ik. Ja, laat me komen. Ik, ik, ik, nou ja, ik, gewoon, heb, ik ben dan misschien toch nog even iets te, na, te naïef. Ik heb dan misschien toch net even iets te veel, veel vertrouwen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat als zij zelf denken dat dit werkt... dat is het enige puntje dus waar, waar, waar wij het net over gehad hebben. Van, he, hebben ze niet te veel informatie, maar oké, okay, dit is vast onderzocht. En, en, en waarschijnlijk, nou goed, prima. Ze denken zelf dat het werkt. Uh, laat ze dan maar gewoon meer mensen aftappen en een enorme wijk meepakken... en dat allemaal drie jaar bewaren. En, en, en als ze dan echt de, uh, mij die veiligheid kunnen garanderen... natuurlijk, ik ga er wel in mee. Is goed, dan ben ik maar die persoon. Maar uh, dat is ook hun taak en ik vertrouw ze wel. Nou ja, zoals de belastingdienst gehackt kan worden... kan ook uh, deze uh, bedrijven kunnen worden. Ja, dus de kan ik zeker. informatie... Zeker, maar, heel ik, ja, maar, maar ik rij zo meteen weer naar huis. Ik kan ook uh, vervolgens uh, worden aangereden door een vrachtwagen... Of, of, of geschept worden of zelf over de kop slaan. Het, uh, ja, weet je? het hangt eraf hoe je rijdt natuurlijk, hè? Dat is wel waar. En ik moet misschien die bako's moeten laten staan hier tijdens de uitzending. Dat is wel waar. Maar... En je moet niet een hele nacht doorgaan en dan in slaap vallen achter de stuur. Dus dat is ook niet de bedoeling. Nee, daar heb ik zo mijn middeltjes voor. Ik werk bij Biene Dus dan hebben we altijd wel een zakje van iets liggen. Hé, hey, uh, oh. pa paddenstoel, wat was je echte naam ook alweer? Paddenstoel. Ah, kom op, geef ze gewoon je naam. Nee, nee. Oh. ik Keet paddenstoel. Je, je, je, je... Ik heb trouwens ook een geheim een telefoonnummer, geheim uh, huisnummer. Nee, heb je een geheim telefoonnummer gezien? Nee, bij mij. 06. Nee, grapje. Uh, maar hoezo dan, eigenlijk? Toch even benieuwd nog. Waarom, waarom, waarom wil je dat zo graag geheim houden? Nou, ik wil alles geheim houden, want uh, niemand hoeft iets over mij te weten. Ik woon in een bos, in een holle boom en uh, <lacht> Laat ze me maar opzoeken. Nou, ik... nou hoef niet per se. Maar, maar, maar wat heb je, wat, wat, wat, ben je zo bang, waar, waar ben je dan bang voor? Nou, gewoon uh, het, het doorspelen naar buitenlandse uh, veiligheidsdiensten vind ik wel heel erg eng. Nee, nee, maar, nee maar, maar, maar persoonlijk, wat, dat je dus je naam, je nummer, je adres dat dus zo allemaal niet. niet, je hoeft niet, niet, niet op de rij te roepen. Maar waar ben je nou zelf bang voor wat dat mensen met jouw informatie gaan doen nu? Ik ben niet bang, maar ik ben, ik ben heel op mijn privacy. Nou, maar je, je past wel op. Je Nou, je hebt net heel veel mensen geïnterviewd die allemaal zeiden, ik heb niks te verbergen. En ze hebben allemaal kwamen ze op een bepaald punt van, hé, ik moet toch weer iets verbergen. Oké, paddenstoel, in je holle boom. Nog een hele fijne zondag. Oké, jullie ook. Dankjewel en tot de volgende keer. Een ja, even nog door naar een, een druk te maken. De volgende druk te maken dat is wel. Ja, dat is eentje die we allemaal wel kennen hoor. En hij is met recht een hele, hele goede druktemaker. Op 1 november 2017 wist hij namelijk al te voorspellen in de nieuwsbv. wat er allemaal stond te gebeuren in aanloop naar het referendum van aankomende woensdag. Dit is. Pieter Derks. Er komt een referendum over de aftapwet op 21 maart tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. En ik heb daar bijzonder weinig zin in. Niet omdat ik die wet zo'n goed idee vind, maar gewoon omdat het weer een zinloze exercitie gaat worden. We weten immers niet alleen nu al wat de uitslag gaat zijn, we weten ook al precies hoe de komende maanden gaan verlopen. Ik zal het je even schetsen. Om maar met het resultaat te beginnen, dat wordt natuurlijk nee. Dat hebben we geleerd van alle referenda tot nu toe. Als wij als volk de kans krijgen om tegen te zijn, dan zijn we tegen. Het maakt eigenlijk niet uit wat de vraag is. Sommige mensen zullen tegenstellen om omdat ze de aftapwet een slecht idee vinden. Andere mensen stemmen tegen Mark Rutte, of tegen Europa... of tegen de roetveegpiet, of tegen de islam... of tegen de minister met een Zweeds paspoort... of tegen genderneutrale toiletten. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Zeker omdat we toch al weten dat er niks met het antwoord gaat gebeuren. Dat heeft Sibrand Buma alvast besloten na uitgebreid overleg met zichzelf. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de overheid niet gaat proberen... ons te overtuigen toch voor te stemmen. Er komt waarschijnlijk een grijze campagne. Geheel naar voorbeeld van de gemeente Amsterdam... die een nepvlogger wilde inzetten om radicaliserende moslimjongeren op het rechte pad te krijgen... staan er morgen ineens filmpjes online van Donderdag met Dubach... waarin de jonge intellectueel Ariane Dubach... op humoristische wijze de voordelen van de sleepwet onder de aandacht brengt. De radicaliserende VPRO-kijker is namelijk bijzonder vatbaar voor satire, is gebleken. Dus er is een werkgroep samengesteld met de allerlolligste ambtenaren op het ministerie... die as we speak met elkaar zitten GELACH. te brainstormen. Verwacht grappen als luisteren we een keer echt 24 uur per dag naar de burger... is het weer niet goed. Er zal ook een nationaal debat worden gevoerd. Dat ongeveer als volgt zal verlopen. Eerst komen de tegenstanders van de wet met argumenten. Dan een paar voorstanders. Dan roept iemand islam. Dan haalt Martin Bosma Zwarte Piet erbij. Dan vindt iemand Raad het sowieso allemaal onzin. Dan zal een clubje willekeurige BN'ers bij de wereld erdoor verklaren dat de discussie nou een beetje doorslaat. En dat ze er ook een beetje moe van worden. Eerst staat MeToo, nu dit weer. En in de jaren 70 hoorde je nooit iemand over het aftappen van het internetverkeer. Dus stellen we ons niet een beetje aan. Daar worden dan weer mensen boos over. Dan komt er een debat over de toon van het debat, dat wordt ongezellig. Dan roept Mark Rutte dat hij zich er niet mee gaat bemoeien. Geert Wilders vindt het een godsme, een aanfluiting en knettergek. Lodewijk Asje schrijft een ingezonde brief tegen de wet... maar komt er een dag later achter dat hij die wet vorig jaar zelf bedacht heeft. En uiteindelijk blijkt uit een peiling van Maurice de Hond... dat 57,7 van de Nederlanders wel ernstige bedenkingen heeft... bij de nieuwe schoenen van de vicepremier... maar nog nooit van de aftapwet gehoord heeft. Dan gaan we stemmen. De opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen... zal ietsje hoger zijn dan normaal... want hoe vaak mag je nou over twee dingen tegelijk... Stemmen, en zoals ik al zei zal de uitkomst nee zijn. Sibran Buma zal dan het referendum ongeldig verklaren, artikel 155 inroepen, en alle gemeenteraden op non-actief zetten, waarop diverse burgemeesters naar Brussel zullen vluchten om daar politiek asiel aan te vragen. Maar Rutte zal de uitslag een signaal noemen, er komt een commissie, die gaat onderzoeken wat we hiermee moeten, en na anderhalf jaar zal de uitslag van hun onderzoek worden gepresenteerd, toevallig net op het moment dat Max Verstappen de beslissende race om zijn eerste wereldkampioenschap rijdt, zodat iedereen dronken is, en uiteindelijk alleen op paar Pagina 24 van het Dagblad van het Noorden kort vermeld zal worden... dat de aftapwet alsnog gewoon is ingevoerd. Die krantenpagina zal uiteindelijk bij het Oud Papier belanden... of onderin diverse kattenbakken in Noord-Nederland... waar een x-aantal Groningse katten er nog even goed overheen zal urineren. En zo zal uiteindelijk het hele referendum... toch weer voornamelijk voor de katsen KUT blijken te zijn <lacht> geweest. Maar hé, hey, ik laat me ook graag verrassen. Verdikkie, wat is het een goed hij, dit nummer? oi oi oi oi. Duke. So in love with you. Dus even kijken hoor. Ah, dat is nog geen vijf uur. Dus we kunnen nog wel even iemand opnemen. Hallo. Oh, zo. Oh, die zei hallo, voordat ik al kon zeggen. Hallo? Ja. ja. Ben ik er in de lijn? Je, de, je bent er in de lijn. Hallo. Ja. U spreekt met de wolf. Goeiedag. Is dat ook een code naam, of is dat uw echte naam? Dat is mijn echte naam. Oh, gelukkig. Hallo, de wolf. Goedemorgen. Ik heb van de week een steengoed interview van Roelof Hemmen. Die yeah. werkt bij Business Nieuws Radio. Yeah. En die had een heel gesprek van een half uur... met de directeur van de militaire inlichting van de Veiligheids ja. die was er zeer stellig in. Want Roelof Hemmen die liet hem eigenlijk geen moment met rust. Die bleef indringend doorvragen. Uh -huh. En daar kwam de uit. De inlichtingen die verzameld worden. worden niet drie jaar. maar die worden vijf jaar bewaard. Oh, he? Bovendien. ja, dan lees het maar na op internet. Okay. En bovendien. Uh, worden die dingen ook gedeeld. met buitenlandse inlichtingendiensten. waarvan je niet weet. wat dat voor een eigen leven gaat leiden. Tweede is. dat uh, Rudolf Hemmen. die vroeg aan die. Ik geloof dat die man Eichelshoven heet of zoiets. die zei toen. Uh, ja, wij verwachten dat er tien taps aangevraagd worden per week. Dat is dus twee per werkdag, zeg maar. Mm -hmm. En dat, Er werd in de uitzending ook genoemd dat een officier van justitie dat moet beoordelen. Nee, het zijn twee door de overheid benoemde rechters... En nog een techneut, dat woord techneut werd zelfs genoemd, maar er kwam uh, hem en niet achter of dat een HIV-tier was of iemand die de wet moet toetsen. En die twee rechters met die techneut, die leggen dat voor aan de minister van Justitie, in dit geval die mevrouw Orengren. En dan moet zij toestemming geven. Nou, ziet u dat in de praktijk werken? Want de, de misdaad die, uh, gaat 24-7 door. Dus als die twee rechters, die moeten dan 24-7 wakker zijn. Of is er een reserveteam? Is er een reservetechneut? Of als de minister van Justitie op vakantie is... Uh, wie gaat het dan doen? Is dat mevrouw Krag of wie, wie dan ook? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik stem sowieso tegen... En Jort Kelder had het er van de week ook over in een programma. Hij zegt, als het nou maar eens een keer tegen uh, de stemmen... als die dat zouden winnen, dan uh, gaat die wet waarschijnlijk toch door... maar dan moet, en die naam Buma is al een paar keer gevallen... die lui moeten zich dan toch achter de oren krabben... of ze voor de vierde, vijfde keer de mening van de bevolking naast zich neerleggen. Dat is wat ik te melden heb. Nou, oh, meneer De Wolf... Ik vind dat een hele fijne, mooie, mooie afsluiter van de uitzending eigenlijk. Ja, want ik heb me rot geërgerd om drie uur. Toen was ik even wakker. En was er was een Willem uit Vlissingen. Ja. Kapt die op. Oh. Af. oh. oh. oh. Die, die, die, die, ja, die het nergens over hebben. Nou, uh, dat, uh, toch fijn dat u dan als laatste kon. Willem was een van de eersten en nu was het laatste, meneer De Wolf. Dank u wel voor het bellen. En uh, nog een hele... Uh, ja, dat Ja, dat was fijn. Blijf vooral scherp. En nog een hele fijne zondag. Dag. Tot de volgende keer. Hoi hoi. Keer. hoi. En dan nog even dit. Marcel van Roosmaden, Noortje Veldhuizen en Roelof de Vries... nemen op geheel eigen wijze de bladen door. Onze Beatrix, 80 jaar. De vrouw van koning Willem-Alexanders, zeer aantrekkelijk. Maar hoe zit het met onze vorige verstin? Is Beatrix mooi? De eindredacteur van Plus die vindt van wel en die gaat er dan een heel artikel over schrijven. Wat vindt hij lekker aan Beatrix? Wat, waar valt hij op? De nieuwe podcast, de krokante leesman. Ik, ik vind dit nu al een waanzinnige wending nemen. Dat je zeg, echt serieus met z'n drieën het gespreksonderwerp aankaart is Beatrix dat lekker? Nu in iTunes en op nporadio1.nl. Zo, dat was de nodige portie drukte voor deze week. Ik laat je achter in de veilige handen van Thijs Maaldrink... en zijn fantastische lichting radiomakers van de BNN Vara Academy. Ze hebben met z'n allen voor gezorgd dat je zometeen onder andere... Ewart Driehuis hoort. Hij gaat het hebben over cybersecurity. Oh, Dat sluit mooi aan op deze uitzending. Hartstikke leuk. Blijf vooral luisteren. Verder in de uitzending komen er nog aliens voorbij. Er wordt gevist. Amerikaanse rappers worden geïnterviewd. Er worden nog films behandeld, Ah, goed jeetje, er wordt een heel gevuld, een gevuld showtje. En dan was er nog wat met alternatief leven en schuift later ook wetenschapsjournalist Geertje Dekkers aan. Maar ik zou zeggen, daarvoor moet je gewoon lekker blijven luisteren. Ik ga hier niet alles zitten verklappen natuurlijk. Ik had, uh, al dat gras voor de voeten van Thijs weg, weg. Maar hij is ook weer zo lullig om dat te doen. Weet je wel, daar heeft die jongen ook niks te doen zometeen. Dus uh, tussen 5 en uh, 7 uur kun je hier luisteren naar Risa. Maar dan met Thijs Maaldening. Die gaat ervoor zorgen dat jij je zondag heel lekker en fijn en gezellig gaat beginnen. Maar ook deels wel erg informatief. Uh, informatief. Inform, inform, ja, het is echt tijd voor mij om weg te gaan. Hè? Je hoort het al. Nou goed. Ik ben er volgende week weer met een nieuwe druk te maken. Dus dan kun je gewoon tussen 3 en 5 uur non-stop inbellen. 0800 1121 en uh, voor nu ja wens ik je een hele fijne zondag en succes met het beslissen of je wel of niet gaat stemmen tijdens het referendum aankomende woensdag 21 maart het sleepwet netwet net, net aftapwet net WIV referendum raadgevend is het denk er nog even goed over na overweeg iets en uh, ik zeg altijd maar je hebt een stem en niet voor iets gekregen dus uh, ja als ik echt nog een kleine hint zou mogen geven zou zeggen ga lekker stemmen of het nou ja of nee is nog een hele fijne zondag en veel plezier met Thijs zometeen op Radio 1.